Ik viel met het NOS journaal. De Europese Commissie eist dat Rusland het verbod op invoer van groenten uit EU-landen opheft. Vanochtend noemde Eurocommissaris Dalli van Volksgezondheid het importverbod al buiten proportie en zei dat de Russische regering om opheldering zou vragen. In de brief die uiteindelijk naar Moskou is gestuurd, wordt onmiddellijke intrekking van het verbod geëist. Dali benadrukt in de brief dat uit testresultaten van Spanje en Duitsland blijkt dat de komkommers niet de bron vormen voor de ehec besmetting Nu schrijft hij dat de besmetting voornamelijk beperkt blijft tot het noorden van Duitsland en dat de Europese commissie, ...een waarschuwing voor Spaanse komkommers heeft ingetrokken. In Hoek van Holland zijn ongeveer vijf mensen onwel geworden bij de opening van het strandseizoen. Ze hadden last van de hitte en de drukte. Op de feestelijkheden kwamen meer dan 80.000 mensen af. De organisatie zegt dat er niemand meer bij kan. Volgens de politie van Hoek van Holland is er geen paniek geweest. De Nederlandse politie heeft vorig jaar meer verdachten van mensenhandel opgespoord en aangehouden dan de jaren ervoor. In 2008 werden 239 verdachten opgepakt. Twee jaar later waren dat er bijna 100 meer. Het staat in de Corps Monitor 2010 Prostitutie en Mensenhandel. Politie komt sinds 2002 om de twee jaar met zo'n monitor. Die ook bedoeld is om meer inzicht te geven in het effect van de aanpak van mensenhandel. Politie wil zich de komende jaren meer gaan richten op de illegale prostitutie. De vrouwenfinale op Roland Ross gaat tussen de titelverdedigster Francesca Schiavone uit Italië en de Chinese Lina. Schiavone versloeg in de halffinales de Franse Marion Bartoli met 2 keer 6-3. En eerder won Li van de Russische Maria Sharapova. En ook dat gebeurde in twee sets. Toen besluit het weer. Vanavond en vannacht helder en droog. Morgen en ook zaterdag zonnig en warm. Met temperaturen van plaatselijk meer dan 25 graden. Dit was het NOS.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 sure and the Clay was dat. En ik krijg eigenlijk nog steeds een, uh, een tracklist van, uh, van Michael, maar uh, die heeft hij nog, nog niet gegeven. Goed, welkom uh, bij deze aflevering van Alternative FM. En zo dadelijk komt zelfs nummer drie van Alaska binnenzetten. Kijk aan, goedenavond. Je naam is? Frank. Frank, <laughs> ga zitten. Uh, de andere twee zitten er al, dat zijn uh, Ferry... En Willem, goedenavond heren. Goedenavond. Ja, uh, met een hele echte uh, bus zijn ze gekomen vanuit Volendam. Ja, en <laughs> ik, ik vond het zo leuk hoe je begon ook uh, met binnenkomen van, ja, we, we, zijn, uh, we komen uit Volendam, maar we, zijn, we zitten in een dorp midden uit de piratenbusiness, hè? Ja, we, uh, we dobbelen een beetje alleen op zee. <laughs> dat is het, uh, het probleem. Ja, dus als ze vragen van Alaska, waar komen jullie vandaan? Dan staat jij al zo van, Rotterdam met ja, dam. Met je hand voor je mond eigenlijk. radio uh, <laughs> bij E-Dam in de buurt. Ja, ja, ja, goed. Uh, welkom heren. Uh, het is niet zomaar dat, uh, dat we ze hier hebben uitgenodigd. Uh, de heren hebben keurig netjes een verzoek uh, gedaan. Met een, uh, met een mailtje naar de, de mailbox ja. van CFM Zandvoort. Ja, en dan beginnen er bij mij ineens alarmbellen te rinkelen. Want als ik ineens Alaska zie staan. En dan denk ik aan de finale van de Grote Prijs van Nederland 2010. Rock Alternative, Melkweg, tweede act. Klopt, hè? Dat klopt. Ja. En uh, ja, uh, maar eerst... De band, ja, hoe is die eigenlijk ontstaan? Want uh, daar begin ik dan, uh, want, want het is niet zomaar aangekomen waar je dat jullie... Uh, nou, dan, dan komt net de laat komen. <laughs> Frank, ja. Frank komt erbij. Kijk uit hoor, want... Waarom okay. ja, de bus parkeren. Ja, ik moest de bus parkeren. Ja, um, het, is, het, gaat, het gaat best ver terug uh, naar de uh, club als werk van, van Volendam. Mm -hmm. Dat is een bandcoachingsproject. En daaruit is het eigenlijk ontstaan uit allemaal uh, losse uh, mensen eigenlijk die van elkaar losstaan dus. Geen vrienden of zo En daar hebben we eigenlijk een heleboel wisselingen gehad. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk uh, zijn Willem en Ferry er dan bijgekomen. Yeah. En uh, toen waren we eigenlijk met z'n vijven. Dus toen waren we, was er nog ook een drummer, bassist. Uh, Willem is toetsenist, mm. Ferry is uh, gitarist inmiddels ook cabanjist. Yeah. En uh, ik dan ook op gitaar en op zang. Yeah. En uh, uiteindelijk zijn de drummer en de, de bassist er ook mee gestopt. Dus toen waren we met z'n drie over. En uh, via de bassist kwamen we eigenlijk aan een uh, hele goede drummer van het conservatorium af. Die zit er al helaas vandaag niet. Die woont in nee. Snake. En uh, dat is uh, Louis. En uh, Die kwam erbij en eigenlijk vanaf het moment dat hij erbij zat uh, voelde het ook meteen goed. En toen, toen was het ook eigenlijk, we maakten eigenlijk muziek. Ja. Maar uh, toen we erbij kwamen, toen we met z'n vieren... Uh, we wisten allemaal wat we wilden. En daarvoor was dat wat minder. weet je Mensen die ook met studies erbij zaten. en Wat logisch is ook natuurlijk. Ja. En wij wilden eigenlijk gewoon voor de muziek gaan. En uh, ja, toen we met z'n vieren waren, viel ook gewoon de sound op zijn plek uiteindelijk. En, en dat is nu eigenlijk Alaska zoals het is. Ja, de, de, de muziek... Ja, hij is... Hij is een, bijna niet in een hockey te plaatsen, maar het is wel retro uh, in retro-perspectief uh, geplaatst, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, we horen vaker dat, uh, dat we bijvoorbeeld op de NIS lijken. De NIS? Ja, zelf zien we dat anders. Maar, ja, de NIS kennen we ook persoonlijk ook niet heel erg goed, trouwens. Um, maar uh, ja, we hebben wel uh, invloed, veel invloed uit, uit het verleden, zeg maar: de uh, 60s en 70s. Mm -hmm. Uh, maar ook ontzettend veel, uh, veel, veel nieuwe bands die ook wel die, die beïnvloed zijn door de jaren 60, 70 Dus denk aan Fleet Foxes, denk ja, aan uh, Sylvian Mid Stevens, Midlake mm -hmm. um, Ja, van alles wel nou, dus het uh, is een behoorlijke mengelmoes. Uh, ja, we hebben hier een hele, hele stapel cd's uh, meegenomen. Ja, nou ja, ik durf het bijna niet te vragen. Uh, heb je iets uh, wat ik uh, kan draaien wat van jullie verlanglijstje uh, afkomstig is? Ja, Want ja, uh, het is ook een beetje jullie programma vanavond. Dus, uh, dus uh, we moeten daar natuurlijk ook een beetje rekening mee houden. Ja, um, of Horses. Ik weet niet of we het er helemaal mee zijn. of Horses, ja. Dat zegt mij heel erg uh, veel. Uh, uh, dat, uh, het is een tijdje geleden dat we dat uh, gedraaid hebben, maar is dan doe ik... Uh Zeer interessante band, met, met geweldige uh, nummers, samenzang ja, samen samen bij ja. Jans ja. Ja. Ook echt een retro band, die, die, die, die, inderdaad, of retro band, ja, die eigenlijk beïnvloed zijn er heel veel van uh, Beach Boys tot aan uh, Cosby Stills en Nash Young Dat ja. Um, ja, spreekt ons hartstikke aan ja. Um, ja, Ik zit te twijfelen tussen nummertje 5 <laughs> Of nummertje 1 Back home of nummertje 1 5 of nummertje 1 1 is Factory nou, nu een factory nemen. ja Dat num is nummertje 1 factory. Num ja. factory van Band of Horses Op verzoek van Willem F uh, Ferry en Frank Want dat is ten slotte Ze zijn uh, vanavond de gast hier uh, bij ons ja het, het, zit, het, zit er ook, het zit er ook een klein beetje in uh, Frank het, uh, Ik moet je toegeven het zit er een klein beetje in with me. I'm one of the Alaska was dat. Met uh, het uh, nummer politics. Zegt het goed hè jongens, of niet? Ja. Uh, politics. Ja, uh, uh, Dat nummer. Want Het <laughs> is leuk dat jullie... Uh, even de microfoon even erbij pakken. Goed. Uh, dat nummer politics. Wie? Uh, bij wie is het uh, het eerste eigenlijk ontstaan om uh, dat te gaan, uh, gaan maken? Ben jij Frank? Ja. ja? Hoe, uh, hoe heb je... Uh, hoe is dat uh, gegaan? Is, uh, heb je ergens naar zitten kijken? Heb je bijvoorbeeld uh, je ergens over oplopen winden en ja, zeggen dat van, wat van, verdorie, ik ben het er helemaal niet meer. En, dat wel, dat trouwens. Een, is, is dat de reden waarom je dat nummer geschreven hebt? Uh, ja, dat wel eigenlijk. Ja. Ja? Uh, ja, in de regel houd ik niet van om te zeggen van, toen heb ik geschreven of dat, ja. maar uh, bij dit liedje was het inderdaad wat je zegt, dat zou ik wel grappig zijn inderdaad. Ja? Dat, uh, ik, ik was bezig met een scriptie over Bob Dylan. Bob Dylan. En ik zat ja. tot, tot in mijn nek in, in uh, Bob Dylan eigenlijk en... Uh, ik ben niet de grootste fan van Bob Dylan, ik ben zelfs een, een kritische fan eigenlijk. Dat meen je niet? Ja, dat meen ik. Uh, en, en, uh, maar ik, ik had het niet meer, want de scriptie het ging eigenlijk boven mijn, mijn hoofd. En ik zat eigenlijk dus, dus ik had helemaal genoeg van Dylan. en Genoeg van schrijven over Dylan. En ik had ook mijn gevolgen om die dag eigenlijk geen, uh, geen Dylan boek te openen of te schrijven over Dylan. Hmm. Dat ik ga alleen muziek maken. En uh, toen was er inderdaad die dag, was er iets uh, uh, wat, wat mijn verhalen werden aangedaan eigenlijk. En dat was, was puur onrecht. En, en, uh, toen heb ik de gitaar gepakt en toen, ja, het was eigenlijk, uh, we zeggen eens van, van, dan heb je een liedje dat dan komt, nou, dat, dat liedje was wel uh, iets wat kwam, zeg maar, ja. en, en de, deels ook wel, tenminste, wel wel geïnspireerd, denk ik, maar... Uh, uiteindelijk... nou, Dylan is toch ook een beetje een protestzanger, toch? Of ja, ben je het er niet nou, niet eens. Dat is dus ook waar mijn scriptie over ging. Ik, ik uh, zie Dylan dus niet als protestzanger. Hm. Uh, ik zie hem, en dat is, dat is ook de, de, eigenlijk de basis van of de essentie van Politics, is dat elke vorm van protest is, een, uh, is eigenlijk een, uh, uh, ja, overbodig. Uh, en en ik, ik denk ook dat Dylan dat, dat had. Hij is altijd uh, eigenlijk ontvangen als dé protestzanger bij, uh, bij uitstek, Maar ik denk dat zelfs zijn vroege liedjes uh, eigenlijk puur heel erg uh, op, op dat, uh, uh, het zijn observaties. En die zijn objectief, uh, zoals Master of War bijvoorbeeld wordt altijd gezegd van ja dat is een heel erg links uh, groeit dit liedje, maar dat, dat ja. is het ook niet. Want ja. die jongen die aan het einde uh, het graf in kijkt om te, zeker te zijn dat die, die Master of War dood is, kijk die is niet veel beter dan die Master of War. Ja. Dus dat, dat is de twist die Dylan altijd heeft. En dat is eigenlijk wat ik in Dylan waardeer, die poëtische ja. waarde. Ja. En, uh, dus dit liedje is ook, is ook geen protestliedje. Ik vind dat ik... En Dylan ik denk dat Dylan ook inzag, dus dat argumenteer ik ook, dat elke vorm van protestliedje is, is eigenlijk zo is verbodig. Want het publiek gaat ermee vandoor en ja. het pikt eigenlijk de betekenis in. En dat, dat wil je niet. En ik denk nee. dat Dylan dat ook niet wilde. Nee. Oké, okay, uh, maar uh, de beste liedjes schrijf je dus in feite misschien wel. als er ergens een aanleiding uh, toe is. En uh, uh, hier heb je misschien dan ergens overop lopen wind. Ja, Het gaat uh, te ver om nou te zeggen van waar, uh, waar is het onrecht dan over, ge over gegaan? Want dat, ja, het, het gaat dus eigenlijk het feit dat er iemand onrecht is aangedaan. en dat jij het er gewoon niet mee eens bent. en boem, je hebt het, uh, het liedje ja. geschreven. Ja, en, en ja, dat, dat, dat dan in, in, in, in een nutshell, zeg maar. Ja, nou, nou vraag ik me af, want dat is wel leuk, uh, want jullie komen natuurlijk uit Volendam. Als je daar nou ineens met een protest uh, liet, of tenminste in ieder geval met, met, zo uh, met, met zoiets komt, denkt de Volendam dan van, nou het zal wel en uh, we gaan weer over tot het uh, verkopen van paling en noem maar op? Hij komt niet meer op de Trills Geef maar even een Ferry Hij komt in ieder geval niet meer op de Trills Niet meer op de trails. Oh, de trots ja. ja, ja. ja uh, bij uh, de, dat nee, sterrennet, he, geloof het, ik. Ja. ja, klopt. Nou ja, dat, uh, is. Uh, maar, eh. Uh, uh, ja, want wat, dat, dat, dat, dat is wel overheersend, uh, lijkt het wel. Ja, voor ons, uh, Deen, de uh, vis naar de andere springt uit de vijver vandaan met mm. Nederlandstalige muziek. En wij, uh, wij doen gewoon heel wat anders. Mm. En, uh, ik vind het wel ja. dapper eigenlijk ook. Hè? Want ik bedoel, Kees Mayfield, uh, dat is een goede vriend van jullie. Ja. Uh, die doet, die doet eigenlijk bijna hetzelfde uh, ook tegen de stroom in. Hè? Van we zijn meer dan alleen maar dat. Ja. We kunnen ook uh, echt hele serieuze liedjes uh, maken. En uh, jullie doen dat in feite eigenlijk ook. Ja, en wat, wat wij ook vinden is dat, dat, dat uh, voor ons is het eigenlijk weet je de, de plek waar je vandaan komt. Uh, ja. Kijk... Dat is het moeilijke verhaal voor ons. En dat is voor Kees ook moeilijk. Uh, voor ons is het niet plaatsgebonden namelijk. Nee. Wij hebben ook zoiets van... Wat, ja, we komen uit Volendam, dus, dus... Want wij, wij zijn eigenlijk mensen die zoiets hebben van... ja, uh, je, woon, ja Ik woonplaats, zeg het wel hoor. Woonplaats ja, de wereld, weet je. Ja. En, en het lastig alleen is... En, en dat is iets wat we dan wel moeten, moeten kunnen zeggen... Is dat we wel uh, je, het, onze, onze invloeden en de muziek waarvan we houden... Uh, dat heeft wel ergens een basis dan ja. in Volendam. Ja, uh, en je, je krijgt ook gelijk meteen zo'n label opgeplakt van... Het is Volendam... Het zal wel, uh, het ja. zal wel van uh, hoppakee, daar gaan we weer uh, Jan Smit uh, en noem maar op. Ja. Terwijl het dat in feite gewoon niet is. Nee, weet je, een, een, als we nou uit Amsterdam hadden gekomen. Ja, dan who cares. Precies. Ja. Weet je, en dan hadden we misschien ook wel die muzikaal invloeden <laughs> gehad. Dus, dus dat, dat, dat plaatsgebondenheid is, mm. is voor ons heel storend. Vooral omdat er nu uit, uit Van muziek komt die niet aan ons gerelateerd is. Mm. Uiteindelijk niet. Goed, uh, we hebben weer een, uh, iets van, uh, van jullie uh, uitgezocht. Ja. Uh, ja, Frank, hij komt uh, bij jou uit de ja, doos. Uh, ik, ik denk dat uh, het allemaal heel. Ik <laughs> nou, nou, geef spary. hem even weer een affaire, het uh, woord. Uh, want, uh, want ja, uh, wat, wat heb jij, uh, jij uitgekozen? Uh, ik zal even mijn stapels erbij pakken. Ja, want, want er is iets uit, uit jouw CD-hoesje uh, verdwenen. En dat uh, zie je nu nou, als het uh, goed is in de, de CD-speler. Het is uh, The Beast van Engels en Julia Stone. Dus eigenlijk, uh, ja, de band luistert eigenlijk ja, een beetje uh, hetzelfde, mm -hmm. min of meer. Het is wel handig met uh, eigen nummers schrijven. Ja. Ik heb zelf, voor de rest heb ik nog Keith meegenomen, Muse, Travis... Kien is ja, ook wel uh, sympathiek ja. Vind ik dat, uh, Vooral Maar goed Daar komen we misschien zo nog wel even op Maar uh, Maar dit nummer uh, Waarom specifiek dit nummer Is dit uh, nou, Je hebt er al voor een deel al, uh, over, over verteld Maar uh, Als je dit ergens opzet thuis uh, wat, wat, uh, wat doet het dan met jou? Het, uh... met de beest vind ik gewoon te gek ja. Ja. Met, met name Is het of ook uh, het beest wat in je zit Van Hé hey, dat nee, komt nee, los nee, Of, nee, of ben je gewoon een hele kalme jongen En zegt van Ik, nou, ben, uh, ik ben behoorlijk kalm uh, ja. Een Beetje ADD. Nee. <laughs> <laughs> nee je ja. zit hier wel stoon die uh, zijn destijds ontdekt door uh, Fran Healy van Travis En daar ben ik een enorme fan van ja. En uh, nou een beetje zo ben ik me een beetje van de muziek gaan houden Een beetje via via dan van, het, uh, van de band waar je naar luistert En die ontdekt een nieuwe band En uh, zo kom je op uh, nieuwe muziek Oké, okay. we gaan dus uh, luisteren naar uh, de keuze van Ferry uh, Hier bij ons Alternative FM tot 10 uur vanavond Bye. Work here is done. A slave to the beast. No mercy with time. No mercy with time. They brand you.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 De Love van de uh, Cosmic Carnival. Ik vond het trouwens wel leuk. Uh, vorig jaar uh, hebben ze een optreden gedaan in uh, het uh, Patronaatcafé. Het was verschrikkelijk warm op die dag. En uh, de, de wedstrijd Nederland-Brazilië uh, was uh, gespeeld op die dag. En uh, vervolgens werd er op een gegeven moment ook uh, de wedstrijd tussen Uruguay en Ghana gespeeld. Nou, kun je je voorstellen: uh, dampend Patronaatcafé. En ik zie die koppen van, uh, van, die, uh, van, die, uh, ja, van Frank en van uh, Nick over die microfoons. Van, Er uh, gebeurde wat. Uh, Moesten ze toch op de televisie zien wat, wat er allemaal ging gebeuren. Dus dat was uh, de avond uh, dat ik dit uh, dat ik gehoord had. Uh, en uh, ja, uiteraard uh, hebben ze daar ook een nummer van de band gecoverd. Leuk uh, bruggetje wat ik nu nog even maak. Want 10 juni, moet ik moet het goed zeggen. 10 juni uh, op het terrein van Bekenstein Pop wordt de. de landgoed Beekstein. La Ja, van Landgoed Bekenstein wordt. de uh, Last Waltz opgevoerd. Jazeker. Ja. En uh, wat uh, gaat daar uh, gebeuren? Nou ja. Wat ik zeg, Last Waltz. Maar dat uh, wordt gedaan door een aantal regionale artiesten. Uh, popmuzikanten ook. Wouter Plantijt, wie kent hem niet? Van Chaco, die, uh, die zit daarbij. En uh, niet te vergeten zit ook Frank Kraaienveld ertussen. Van de Bintanks. Dat is wel heel lang geleden, maar die zit er wel bij. En uh, wat, uh, wat andere bekendere namen zijn. Uh, bijvoorbeeld die van, uh, van Pepe Fischer. De spreekstalmeester tijdens uh, de Rob akta wordt. Die uh, doet daar ook aan mee. En dan hebben we natuurlijk uh, nog... Uh, Sue Night. En wie gaat erachter achter The Night? Dat is Suus de Groot. En Fabiana Dammers doet daar ook aan mee. 10 juni. Uh, wel even aanmelden als je erbij wil zijn. Er zijn een beperkt aantal plaatsen. Je kunt dat uh, doen op de website van uh, Bekerstein Pop. Dat is www.bekersteinpop.nl uh, Dat is om... 10 uh, juni dan gaan we dus uh, kijken op, uh, op het uh, landgoed zelf. Waar het precies is, dat weet ik niet. Of op het festivalterrein of ergens binnen. Dat uh, moeten we maar even afwachten. Ik geloof dat het om 6 uur begint, het, dat is de aanvang En dan zal uiteindelijk om half zeven het echt gaan beginnen Nou, dan hebben we nog even de, de programmering Want volgende week hebben we geen uitzending Dat, dat heeft met mijn vakantie te maken um, Want op het hoofdpodium staat Go Back to the Zoo uh, Begint om tien over half en uh, dat, uh, dat is dan de openingsact uh, op het hoofdpodium Dan komen nog CW Stone King En His Primitive Horn Orchestra Klinkt helaas, interessant. We moeten helaas even buigen. Van der Buist, Rillan en de Bombardiers. Zegt jullie dat wat, jongens? Want... Uh... Zegt helemaal niks. niks. Ferry zegt het helemaal niks. Ja, dat is het mooie van zo'n ja, festival. Dan kom wel uh, we eens wat onbekend tegen als je erheen gaat. Uh, op het Oxy-podium komen we inderdaad Sude tegen. Die gaat om tien voor twee uh, beginnen. Uh, dat is een uh, grote tent ook op het uh, terrein. Maar aan de andere kant van het hoofdpodium. Uh, de Duplicators. De Mellow Manics. Rarely Alive. Daar zijn we mee bezig om ook die band hier uh, naar de studio te krijgen. Een jonge band uit Velsenbroek. Hij is uit uh, Haarlem. En als laatste om uh, 7. Vetpot en wat dat nog mag betekenen, dat weet ik niet. Uh, dan is er nog het kabouterpodium, dat staat dan. Dan moet je ergens dat is een beetje heel gezellig in de grasveld. Ja, maar het is een andere, een beetje het ligt is een beetje afgeleken. links langs het octypodium lopen. Ja, oh, dus tussen, tussen het hoofdpodium ja, en Ja, je hebt hem vorig jaar gefotografeerd, hè? Dus uh, ja, al twee oh. jaar geloof ik nu. Zo, ik ben dan wel aardig bezig, gebaasd. Ja, Girl Scout uh, Juliette is uh, dan de eerste. Big Nose Willies, Capital Sentimental, Maison, maison du Malheur, ik moet het goed zeggen. Wasted Years of Pumping Iron, Gewapend Beton. Dat lijkt me iets van uh, echt uh, hakkende gitaren, dat zie ik zou uh, te bedenken. En dan nou staat er een onuitsprekelijke naam, het lijkt me wel Hongaars, Diesel of iets dergelijks. D-Y met uh, puntjes uh, erbovenop. En dat is het dan. En dan uh, hebben we het een beetje gehad. Pop. 10 juni uh, is het uh, dus uh, de dag dat de Last Waltz wordt opgevoerd. En dat heeft alles te maken met uh, dat uh, van de band. En waarom zeg ik dat? Omdat we dus net iets uh, gedraaid hebben wat uh, door hele grote fans van de band is uh, gedaan. Cosmic Carnival. En uh, dan hebben we daarna de volgende dag gewoon Beggestampo. Ja, ik moest even dit uh, kwijt, want anders dan. Uh, hè, de popfestivals uh, worden, moeten ook een beetje genoemd worden. En uh, ik krijg er niet voor betaald, maar ik uh, vind het wel leuk om even te melden. Goed, weer terug naar jullie uh, heren. Uh, want ja, jullie hebben de trip naar Volendam uh, gemaakt. Er is iets wat mij uh, toch even. Uh, uh, ja, wat ik eventjes uh, toch kwijt wil. Want uh, ja, jullie hebben een uh, mailtje gestuurd. Naar ons. En uh, dat hebben jullie niet alleen naar ons gedaan, maar naar meerdere omroepen. En wat was de respons daarop? Gewoon een eerlijk antwoord. Nou, Willem, jij hebt de microfoon, dus jij mag ja. het zeggen. Nou, we dachten van. Um, we, nu, we zijn op het moment aangekomen dat we een verhaal hebben te vertellen aan, aan Nederland. Ja. En we dachten van. We gaan gewoon op eigen houtje gewoon proberen. de mensen gewoon bewust te maken van onze muziek en wat we doen. Hmm. Dus we dachten van, we gaan alle rausjes ons in. Uh, proberen in de regio, in ieder geval ja. Ja, Noord-Holland, Zuid-Holland en ook Friesland, want onze drummer komt uit Friesland, gaan we gewoon opzoeken en gaan we gewoon een mail sturen. Gewoon een, een soort van basismail van, nou, dit zijn we aan het doen en zou het misschien interessant lijken om, om eens een gesprek aan te gaan of, of misschien een, een nummer van ons te draaien. Ja. Dus ja, dat, dat was een beetje het, het, het, het idee van promo, weet je. We gaan ja. zelf de promo doen, omdat, ja, bedoel, de, de, de tijd dat platenmaatschappij het voor je doen is, is voorbij, je, je moet zelf, moet zelf laten zien wat je, wat je Moet kan. je het eigenlijk als het ware gewoon brengen dat ding en uh, ja. zeggen van dit zijn wij en uh, dit is het verhaal wat erbij hoort. Ja precies. Ja. Dat is namelijk ja, eigenlijk de essentie van, uh, van muziek, je moet, je moet het brengen. Ja. Je moet het eerst, het, eigenlijk is het letterlijk en figuurlijk, je moet het brengen in, in de zin van oké okay, uh, wij zijn een band, ja. ga ons luisteren. Ja. En als ze, ons helemaal, als, je, als ze helemaal gaan luisteren dan moet je het ook brengen want dan moet de muziek gewoon van een niveau zijn dat mensen denken hé hey, dat spreekt me aan. Ja. Dus hebben we die rations gemeld en um, ja, eigenlijk is Radio Zandvoort de enige van alle rations die uh, een reactie gegeven heeft. Het is niet te dus, geloven. Dus Zelfs wij, dus, niet jullie eigen in... omroep in, uh, in Volendam-Meedam of niet? Die die ja, die, dat, dat is dan eigenlijk de uitzondering, <coughs> okay, Maar die, goed. die, die uh, hadden we ook al voor, uh, voor, het, voor de, um, de mails hadden die ook al met ons mee natuurlijk. Maar, ja, omdat daar mensen werken die ons ook wel, wel, wel, wel leuk vinden. Dus. Ja. En Frank is zelf ook werkzaam bij de radio in Nederland-Volendam als <coughs> DJ. Die heeft dan ook een programma op dinsdagavond. Ja. Dus het zou wel heel raar moeten lopen als we daar ook geen reacties hadden. Is, is, ja oké, okay, maar het, het, het, is wel, het lijkt me wel vreselijk frustrerend als je dat moet, moet doen zo op die nou, manier. Ja, eigenlijk het, het, het meest frustrerende is van, van oké okay, je neemt in je eigen hand, mm -hmm. je, je bepaalt gewoon je eigen, eigen route. Mm -hmm. En zelfs dan is het nog zo verschrikkelijk moeilijk om, om respons te krijgen. Want je, je, eigenlijk krijg je niet eens de kans om, om te vertellen wat je doet. En, en, en dat is frustrerend. Ik bedoel, als, als jij helemaal die exposure hebt en je hebt gewoon... De, de ja. mensen die, die, willen, die willen naar je luisteren, dan heb je gewoon een kans om, om eigenlijk een beetje boven het, het maaiveld uit, uit, uit te steken. Ja, ik zeg het niet zomaar. Uh, kijk, dat is niet omdat ik. Nou gewoon, maar ik doe het nu toch eventjes gewoon onbeschaamd. Want het interesseert me geen ene flikker wat, wat, wat de rest van de, de omgeving zegt. Maar uh, als ik uh, hier en Marcus kan dat beamen. Hè? Wij hebben dat. Uh, we hebben hier. Uh, nou ja, Ethereal, grote prijswinnaar. Ja. Interview uh, gehad met de Cosmo Carnival, grote prijswinnaar. Uh, Fabiana Damm is twee keer geweest, ook een winnaar is uh, van de Grote Prijs, uh, dan uh, zijn jullie dan nog uh, mensen die meegedaan hebben aan de Grote Prijs, dus in dat rijtje misstaan jullie niet. Nee. En ja, uh, uh, misschien heeft het, uh, ik, ik ben er getuige van geweest uh, dat jullie dus op die, uh, op die avond daar uh, gespeeld hebben. Uh, en dat, dat is wel misschien wel dat... wat het verschil maakt, ja? want wat als je ons niet gezien had, had je dan misschien zelf direct reactie gestuurd of wat je... Nou, hem... ja, dat weet ik niet. Is... Oh, Anders had ik het wel ja, te ja, maar... maar Eigenlijk, wij, ons idee was meer van, oké, okay, uh, deze man heeft ons gezien, en dat is, was ook, dan is de link snel gelegd van ja, waarom morgen... hij ons zou uitnodigen, weet je. Ja. Dus ergens is het ook wel gewoon belangrijk dat je speelt, überhaupt, weet je, hmm. zodat, zodat de mensen... het. het, het eerst zien. En dan nemen, kunnen ze bepalen ja. van oké, okay, wil ja. ik daar iets mee? Vind ik dat interessant genoeg? Het is ergens het wel voor te stellen natuurlijk. Dat, dat mensen een beetje kritisch, kritisch zijn en dan eigenlijk een beetje de kat uit de boom kijken. Maar de vraag is van waar presenteer je jezelf? Ja. Oké, okay, je moet gaan spelen. Schelt het ook als je in een ja, een beetje goede, gerenommeerde zaal uh, ah, ik dit, denk dit, dit, dit, wat jullie nu gedaan hebben in de Melkweg, ik is het leuk ook. voor jullie cv, denk ik. Natuurlijk. Ja, ja. Weet je, alles heeft met, met, met, met naambouw te maken. Als je als een je nummer schrijft wat gewoon Bijvoorbeeld bij, bij, bij 3FM ge, gedraaid wordt, bij een, ja... Een, Jullie zijn volgens mij ook bij 3FM geweest. Ja, we hebben een ooit een singletje uitgebracht. Dat heet Love Song nummer no. 19. Dat was uh, onderdeel van een EP. En ja. we deden daarmee met, uh, met Stenders Eetvermaak. Ja, ja, dat is En op die manier zijn we uiteindelijk, uh, door alle opdrachten uit te voeren, uh, werd uiteindelijk onze, onze song gedraaid. En dat was natuurlijk erg leuk. Ja. Maar Hoe is, is uh, Rob Stenders eigenlijk? Want, uh, draagt hij uh, dit uh, verhaal eigenlijk ook een beetje een warme ja, hij, hij, hij, ik, hij giet het wel in de vorm ja, geef, het even, geef hem een Ferry je... nou, ik, ik, ik, huh? vond, ik vond Rob Stenders wat dat betreft vond ik hem een, uh, nou, toch nog wel een, een DJ op zich ja. ik bedoel, hij, uh, Als hij het er niet mee eens is om een nummer te draaien dan zegt hij dat het ook gewoon op de radio en ja. Ik denk dat hij, zes, hij heeft ons volgens mij nog twee keer gedraaid ook op de zaterdag erop ja. en nog een andere dag ja. tenminste uh, ja, wat, van wat we vernomen hebben. Hij is Doors fan natuurlijk, dus dat scoort altijd. Ja, uh, zien jullie dat ook? Ja. Ja? ja. Uh, en uh, heb, je, heb je het ook met de goede man uh, erover gehad? Uh, van de nee. Doors, of uh, kwam dat niet nah. zo ter sprake eigenlijk? Dat was wel zonder dat ze waren. Ja, uh, Frank? Wat ik ik wel zonder vindt ja. vond. Hij is nu weg bij 3 weer. Nee, hij, hij draait op vrijdagmiddag tussen 2 en 4. Uh, okay. Bij, uh, bij Pont draait hij. En oh, dat ja. is uh, Rob Radio. Dat is een okay. afgeleide van Rap Radio, wat je maandag tot en met donderdag hoort. En daar heeft hij ja. dan weer een eigen invulling aan gegeven. Maar goed. Ja, ik, ik vond dat... Uh, ja. De aandacht is dan op een of andere manier toch een beetje... Het is er echt in tussen zeg maar. Ja. En de echte aandacht voor de band is er toch te weinig, vind ik. weet je mm. Ze moeten een paar opdrachten uitvoeren. Wij hebben ook een paar opdrachten uitgevoerd. En, en verder is, is die aandacht, vind ik, vind ik, nog iets te beperkt. Ja. Want, je krijgt, uh, want ik heb ook wel eens ergens een uh, verhaal gehoord... Uh, dat er een band in een trein moest uh, spelen. Of uh, op een gegeven moment uh, ja. de meest idiote opdracht Ik heb ook begrepen de Chef Special zelfs. Die heeft er ook alles ja. voor moeten doen om, uh, ja. om ook gedraaid te worden. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, aan de ene kant is het leuk, want je wilt ook echt gewoon gedraaid. Worden. En toen had je altijd het gedaan. Het was klaar. En toen had we eigenlijk zoiets van... Weet je, we hebben eigenlijk alles gedaan en wat nu? En dan heb je eigenlijk heb je, heb je eigenlijk weinig. Ja. Je wordt gedraaid, je hedje. Mm -hmm. En dat heeft toen eventjes wat, wat meer views uh, opgeleverd. Maar dat was het ook wel. Weet je. En, en, en dat diep, die diepgang, mm -hmm. dat is eigenlijk wat ik mis. En, en dat is ook wat, wat ik wat nou, we het net ook kort over hadden, is dat, dat, dat uh, weet je, die, die radiozenders die doen het niet. En ja, misschien ook omdat ze dus, dus denken dat er geen vraag in is. Maar die vraag is er, is er wel degelijk. Weet je, ja. Als je kijkt naar 3 voor 12 of naar gewoon wille, elke willekeurige alternatieve band. Uh, mensen luisteren ernaar. mensen kopen het en mensen vinden het, vinden het interessant. Ja, en ik heb een beetje een logische verklaring voor Omdat uh, mensen toch het een, beetje, een beetje zat zijn Alles wat ze voorgespiegeld uh, krijgen Ja dat is wel leuk ook, Er is ook hier een band uit de buurt Die heeft een, een, een, een nummer uh, daarover geschreven uh, We zijn een beetje klaar met uh, de, de, de Voice of Hollands En uh, de ja. X-Factors en de Popstars En, en noem maar op ja. Het is te, voor mij is het dus te gewoon geworden. En ja. Ik heb zoiets van: ja, uh, fuck it, ik heb, ik, ik, ik heb daar niks aan. Ik nee. heb er gewoon geen boodschap aan. Ik, ik, ik ga gewoon op zoek naar wat ik leuk vind en uh, daar heb ik een ander niet voor nodig. Nee. Nee, dat, en dat, ik denk dat dat ook de juiste houding is. Je, heel veel mensen kijken tegenwoordig naar wat vindt een ander leuk vindt. Nou, je moet kijken naar wat je zelf leuk vindt. En als je dat uitdraagt en als je ja. ook, ook daarvoor staat, dan win je daar meer mee dan als ja. je anderen gaat volgen. Ja, ik, ik, sta, ik sta wel voor een paar, uh, paar dingen hier uh, bij, binnen, binnen deze omroepen. Dus wat dat, wat dat gaat, ja. Uh, ik, ik ben alleen nog maar steeds maar weer blij dat ik het dan maar opgepikt heb. En uh, ik, ja, wat binnen mijn vermogen ligt, zal ik eraan doen. Maar ik, ik, meer kan ik dus niet. Hè? Ik ben alleen maar Zandvoort. Uh, ja. Er is ooit eens een keer iemand op het circuit gezegd uh, van, uh, ja. Uit Drenthe die zegt, ja jij bent een hele grote jongen in Zandvoort. Ja, maar als ik de bordjes uh, Zandvoort heb uh, bij Bloemendal Strand, dan houdt het op hoor. dus ja. uh, dan Nou, nou. Nou nou, Harlem werkt ook nog. <laughs> ja, nou, ja, nou ja, goed. Maakt niet uit. Uh, eerst even naar de muziek uh, van, van jullie. Uh, Willem, jij hebt hem uitgekozen, want waarom dit nummer? Want dat vind ik toch wel even leuk om... Uh, nou, het om... nummer dat ik uitgekozen heb is uh, Mojo Pin. En dat is het eerste nummer van uh, de cd van het album Grace. Van Jeff ik... Buckley, hè? Ja, van ja. Jeff Buckley. En wat ik mooi vind, is, is het eigenlijk een beetje... Het, het, het mysterieuze ervan vind ik mooi Want, want ja, je hebt de tekst enerzijds ja. En dan zingt hij van Black Beauty, I love you so ja. En je hebt de, de, de ongelooflijke emotie waarin, waarin eigenlijk dat nummer brengt En ja, het, het, het, het schijnt dus over zijn vader te gaan Die hij eigenlijk maar amper gekend heeft Ik weet niet zeker of het daarover gaat, maar ik vind gewoon ik vind eigenlijk Het mysterieuze van het nummer vind ik hetgeen wat me boeit, het, het, het, het begin, het de hele bedrukkende sfeer en eigenlijk het is, het is een en al emotie en, en dat vind ik het mooi aan Jeff Buckley, dat hij gewoon... En natuurlijk zijn vader Tim Buckley is ook een geweldig artiest en uh, ja, niet, we gaan natuurlijk niet vragen van wie, wie is het beste, maar... Ja. Dat, dat, ik, ik, ik heb voor beide gewoon ongelooflijk veel respect. En ik vind ook wel het feit dat ze allebei jong zijn overleden. Dat geeft toch een extra Geef dimensie. Dat het, ja precies. Maar geeft dat een beetje net het mysterieuze... Het niveau, ja. ja. precies hè. Ook, ook een Jim Morrison yeah. ja. maar stel je voor het nu, hoor, dat nu gewoon dat hij tien jaar geleden nog zou leven. Dat een oude, oude man was en hij... Uh, en je zou gewoon op tv zien. En dan is het opeens minder spannend dan dat iemand gewoon een heel mysterieus en donker leven leidde. En uiteindelijk gewoon... Uh, live uh, first and J die jong. Zoiets, ja, ja, zoiets dat, als, als James en, Dean, zo'n beetje. En dat uh, heeft het, toch wel iets, <laughs> iets, iets rock and rolls. Dat mensen ermee willen associëren: het jongen en het, het, het roekeloos, weet je. Ja. We gaan er even naar luisteren, Willem. Ja, want uh, want uh, je, je betoog was heel erg mooi over Jeff Buckley en waarom we er naar moeten luisteren. Laten we er dan ook naar luisteren. Nou, lijkt een goed idee. This body will never be safe from harm still feel your hair, black ribbons of cold Touch my skin to keep me Wargly was dat, uh, inderdaad. Het mysterieuze zit er uh, nog inderdaad een beetje in. Ik geloof uh, Willem, uh, hij was toch uh, om het leven gekomen bij een zwempartij in de Mississippi, geloof ik. Ja, hij was, uh, hij was dus blijkbaar verdronken. Ja. En er zijn verschillende speculaties waarom dat is. Dus sommigen zeggen dat hij uh, onder invloed was, gedronken en onder van drugs, dat hij verzopen was. Maar volgens de, de autoptie hij, was hij niet onder invloed van, dru van drugs of drank. Nee, nee. Dus er wordt soms gesuggereerd dat hij door de stroming van een, uh, een, ja, een vaarachtig iets, zoals een schip bijvoorbeeld, uh, is meegenomen. Ja, ja en, en je hebt soms van die kolken in de Mississippi en uh, ja, dat is blijkbaar misschien een oorzaak geweest. Maar het is nog steeds heel twijfelachtig en onzeker wat nou precies dat... Ja. Het, het, ja. het, het maakt er alleen maar het, het verhaal mysterieuser mysterieus om. Uh, we gaan zo in het uh, volgende uur natuurlijk nog even verder met, uh, met deze band. Deze leuke band uit Volendam. Willem. Ferry en Frank. Ze, ze zijn met z'n drieën. De drummer is er niet. Want anders had hij de afsluitdijk over moeten, moeten komen. Ja. Uh, oh, <laughs> dus dat, uh, dat, was, dat wilden we hem toch niet aandoen. Uh, het is uh, vier minuten voor negen. Duncan Aido. Jongens uit Lekkerkerk. Ze zijn hier ooit uh, geweest. En we draaien Date with Destiny. Serieuze plaats. Want uh, ze hebben hem uh, uiteindelijk uh, geschreven. Op, uh, op het moment dat hun oma. De grootste fan van Duncan Aido. Bezig was te overlijden. Hier is tot aan het nieuws. Van negen uur Date with Destiny.